Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De collegezalen dreigen te vol te worden. En daarom willen unies meer geld, 200 miljoen per jaar. Sinds 2015 komen er steeds meer universitaire studenten bij. Unies hebben ruimtegebrek en colleges moeten soms in de gangpaden gevolgd worden... Meer digitaal onderwijs, zoals nu met corona, dat is niet de oplossing... ...vindt de studentenraad van de Universiteit Amsterdam. Voor het leren voor een tentamen is het hartstikke leuk om nog een keer terug te kijken. En ik ben ook zeker voor dat je het online terug kunnen kijken. Maar je moet niet willen dat je alles altijd online volgt. Het is, het is gewoon een, een halve versie van studeren. Na corona worden nog meer studenten verwacht... ...als je in het najaar waarschijnlijk weer fysiek naar college kan. Daarom willen Unies en studentenclubs meer geld voor bijvoorbeeld nieuwe collegezalen. De twee lichamen die dit weekend langs de waal zijn aangespoeld, zijn van twee Duitse meisjes van 13 en 14, zegt de, du de Duitse politie. Twee meisjes met dezelfde omschrijvingen verdwenen vorige week woensdag toen ze zwommen in de Rijn bij Duisburg. Ze werden door de sterke stroming onder water getrokken. De lichamen spoelden aan in Rossum en Gent langs de waal in ons land. Regisseur Steven Spielberg gaat aan de slag voor Netflix. Zijn bedrijf gaat meerdere films maken voor de streamingsdienst. Een paar jaar geleden zei Spielberg nog dat hij fel tegen streamingsdiensten was om hoe ze hun geld verdienen. Maar nu is hij enthousiast. Spielberg won Oscars met de films Schindler's Least en Saving Private Ryan. En voor mensen die vandaag hun coronaprik kwamen halen in de Rai in Amsterdam werd het wachten een stukje aangenamer gemaakt. Twaalf uur lang stonden er twee DJs te draaien. Muziek is altijd fine. It is net als voeding voor de ziel. It's very sad. It's for my second day vaccination today, so I will miss it next time. But it was great and good to do it. Ja, ook wel even wennen voor de dj's, de wekker zo vroeg. Soms was het doorgaan met een afterparty, maar nu staan we op om om 8 uur te gaan draaien. Bizar, maar wel te gek en leuk om te doen. Echt te gek. De dj's stonden er alleen vandaag, maar de GGD wil ook op andere locaties in Amsterdam muziek gaan inzetten. Hopelijk komen dan meer jonge mensen naar die prikplekken. Heb ik het weer nog, het is overal droog vanavond. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. En morgen dan wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan nog een buitje vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. nagelvast uh, erin uh, staat. Of we nou 3 voor 12 Noord-Holland uh, doen... of gewoon een uh, reguliere alternative VM. Amsterdamse band Von V. En uh, dat is van een EP... Rubbing Makes It Worse... and Openly Remembered. Uh, we zijn in het laatste uur, uh, Jip. Het schiet alweer op. Time flies. Ja, uh, zeker als we heel erg uh, druk bezig zijn. Uh, want zo dadelijk uh, gaan we de mannen nog een keer aan het uh, werk zien. Uh, Richie en Pez, dus die, uh, die komen straks nog een keer uh, aan bod. En als ze dan uitgespeeld zijn, dan uh, gaan we nog even met ze nababbelen. Want dat uh, moeten we dan ook nog even doen. Ook uh, wel. Ja, uh, want tussendoor uh, zijn er ook nog uh, telefonische interviews. En als we het over de Twice the same hebben... Laten we dan ook uh, iets van hen draaien. Want uh, het komt van het tweede album en het is namelijk het openingsnummer van dat tweede album. Namelijk Out of Line. dit soort uh, muziek ook nog een persbericht meekrijgt. Of in ieder geval een bericht, uh, waar uh, het een beetje over gaat. En dat is uh, dat er een periode wordt afgesloten en dat we dus weer eigenlijk het uh, licht tegemoet gaan. En dat is dus een beetje de strekking van de nieuwe single van Kafka. Uh, vorige week zaten ze uh, bij onze Collega's van Harlem 105 bij de Sound of Harlem. Uh, daar hebben ze uh, een optreden gedaan. En daarvoor hoorde je uh, Twice the same. Uh, twee onderdelen van uh, de band zijn vanavond hier. Die ga je straks horen. Maar we hebben ook nog andere zaken. Gisteren was zij, geloof ik, jarig. Klopt, hè, Megan, of niet. Ja, dat klopt. Ja, uh, ja. ja, en uh, vandaag uh, dan even het interview bij ons. Want er is alle aanleidingen ertoe, want na het uh, verhaal van de polyframes... Uh, dacht je van, uh, misschien ga uh, ga ook iets zelf doen, of is dat niet zo? Ja, ja, ja, ze ja zeker. dat ja, lag eigenlijk al best wel lang op de plank... Ja. Uh, maar in de vorm van een gitaardemootje en uh, ik was altijd een beetje daar heel erg onzeker over. Mm. En toen uh, nou, kwam ik met allemaal muzikanten in aanraking en ik heb natuurlijk mijn vriend Rhythm en die heeft een heel mooi arrangement gemaakt op alle liedjes. Mm. Die hebben we opgenomen. En toen werd ik er ineens zo trots op dat ik dacht, oh, dit wil ik, ja, dit, hier wil ik wel echt wat extra aandacht aan geven als ik het uitbreng mm -hmm. Dus uh, zo is dat gegroeid. Ja, ja. Um, voor de mensen even thuis. Uh, ik begon te zeggen met Megan. Maar ze heet voluit Megan Fleur. Want dat is waar uh, waaronder uh, waar ze het materiaal uitbrengt. Uh, um, deze single uh, die je nu hebt uh, uitgebracht. Is dit uh, ook meteen uh, de aanzet voor misschien meer materiaal? Ja, zeker. Ja. We hebben vijf liedjes opgenomen tot nu toe in totaal. Ja. En dat worden allemaal losse uh, singles. Ja. En er komt ook nog, uh, nog een clip aan. Er zit hier ook een clip bij. Ja. Bij de clip die ik nu heb uitgebracht. En, uh, nou ja, goed. Die komen er dus allemaal verspreid over het komend jaar uh, aan. Ja. Dus uh, zo te horen uh, heb je er wel zin in. Uh, met, met, ja. Uh, ja, um, ja dan, dan kom ik toch even terug weer op het uh, verhaal bij de introductie met de polyframes. Want uh, vorig jaar hadden jullie natuurlijk ook materiaal uitgebracht. Maar. Ja, uh, is het in bescheiden vorm? Hebben jullie hier en daar wat optredens uh, gedaan? Ga, uh, gaat dat niet uh, met elkaar in de weg uh, zitten? Of, uh... Oh, nee, nee. Totaal niet. Nee, nee, ik had het er vanmiddag gisteren met, met mijn oma toevallig over. Die vroeg dat ook. Hm. Heel terecht. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Ja. Dat... Uh, in, bij elkaar. En, maar ik heb juist het idee dat we elkaar enorm aanvullen ja. en uh, ja goed ik heb de Polyframes zelfs even geleen, mogen lenen voor mijn, uh, voor mijn project in Aha. de studio. Ah dat is nog mooier dus, uh, <laughs> Ik zou zeggen het ze is alleen maar een aanvulling ja. dus, uh, op elkaar uh, Ja um, want het uh, verschilt natuurlijk wel hè, dat, uh, dat uh, verhaal van, van de Polyframes en dat van jou ja. wel een dag en een nacht uh, verschil eerlijk gezegd. Ja ja ja, zeker. Ja. Nou ja, goed. We houden van heel veel verschillende soorten muziek. En we, hebben, ja, uh, ja, we houden van veel verschillende soorten muziek. Dus het is leuk om je ei op verschillende manieren kwijt te kunnen. Ja. Um, de, nou ja, goed. Je zei al dat het uh, vijf singles zijn die je uit uh, gaan, uh, gaat brengen. Um, ook een vraag is: uh, ja, deze nummers, die heb jij uh, geschreven, zelf uh, geschreven? Ja. Ja, ja, ja, die heb ik geschreven en dus in de eerste instantie opgenomen in de vorm van een gitaardemotje. Ja. Uh, gewoon op de telefoon en uh, nou ja, die heeft de ritme uh, uitgewerkt. Ja, want ja. Ja, dat, dat, ja. dat, dat vind ik ook zo leuk van muzikanten, dat ze het dan uh, op een, een of andere manier op een mobiel vastleggen en dat ze dan het uh, materiaal verder gaan uitwerken. Ja, ja. Want uh, komt dat dan niet op de gekste tijden uh, dat er dan iets uh, op uh, komt zetten. Oh jee, nu uh, moet ik even iets uh, uh, opnemen, schrijven of wat dan ook. Want, ja. ja, nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik heel vaak wel met intentie een soort van ga zitten om te schrijven hoor. Het is ook uh, wel eens zo dat ik inderdaad geïnspireerd word door dingen die om me heen gebeuren. Maar, hmm. maar heel vaak neem ik daar gewoon de tijd voor. Want dan gaat het ook vanzelf wel flowen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. ja. Uh, uh, gaat het uh, bij jou makkelijk, uh, het, uh, het maken van songs? Of uh, is, is daar toch nog wel iets extra's voor nodig? Nou ja, ik, ik, heel vaak denk ik dat het makkelijk gaat. En dan hoor ik het de volgende dag terug. En dan denk ik, oh, dat was toch niet helemaal. <laughs> ja. <laughs> ja. En, dan, en dan ben ik weer, nou goed. En dan ben je dus heel kritisch op jezelf. En dan. Nou ja, dan gaat het uh, even wat minder makkelijk. Maar uh, ja, soms gaat het. Ja, de ene keer gaat het makkelijker dan de andere keer. Ja, uh, mooi dat je dat zegt, zelf kritisch zijn. Uh, dat kan uh, een beetje neigen naar een soort moment van perfectionisme. Maar dat kan natuurlijk ook het uh, proces voor bijvoorbeeld. Ja, het uitbrengen van soms ook uh, vertragen in dat, dat opzicht. Ja. Ja? Ja, dat, heeft ook wel een beetje, dat is ook wel een beetje zo geweest. Maar daarom ben ik ook heel blij met, uh, uh, met Ridd. Ja ja goed, hij heeft het in een bepaald jasje gestoken, waar ik heel erg trots op ben. Ja. Uh, wat heel cool is, is dat ik daar eigenlijk in één keer, toen het arrangement klaar was, een soort bijna eindresultaat, natuurlijk nog niet helemaal een eindresultaat, maar een resultaat van heb kunnen horen zonder dat ik daar meteen een oordeel over had. En zo heb ik toch met nieuwe ogen en nieuwe oren naar mijn eigen liedje kunnen luisteren, waardoor ik in één keer zelf ook voelde van wow, dit vind ik echt vet, daar ja. ben ik echt trots op. Ja. Uh, ja. dus dat is een hele mooie samenwerking. ja, want hij is nog niet zo lang uit, hè, deze Dancing Dandelions. nee, nee, dit is uh, twee weken geleden. ja, zie weken. je? Hè? ja. ja, ja, ja ik, ik, geloof dat we hem ook, uh, geloofen we zelfs nog uh, dat we nog de eer hadden om hem zelfs op de avond uh, te draaien voordat hij nog uitgebracht uh, uh, ja. werd uh, twee weken ja. terug. Daar zijn we natuurlijk altijd blij mee, met dat soort dingen. Dus zij cadeautjes altijd, vind ik altijd. Vind ik altijd fijn als mensen dat, dat, dat dus doen. Ja. ja. ja, ja. Uh, Dancing Dandelions, Lines, waar gaat het over? Um, heeft het liedje nog iets uh, van betekenis? Ja, het, het ging een beetje over. Ik heb het geschreven in een, in een periode dat ik uh, ja, uh, een beetje bezig was met. Uh, wat, ik, wat ik wilde, zeg maar. Een uh -huh. beetje een soort zoektocht. Naar wat wil ik nou eigenlijk worden en wat wil ik doen verder met mijn leven? En uh, nou ja, ik was heel erg om me heen aan het tasten. Een beetje tasten in het duister, zeg maar. Van, oh, heb ik nodig? Wie heb ik nodig? En, uh, en als ik dat heb, dan, uh, dan ben ik gelukkig, weet je wel. Echt een beetje... En uh, toen kwam ik erachter dat dat natuurlijk helemaal niet zo is en dat eigenlijk alles wat je nodig hebt wel een soort van in jezelf zit. Uh -huh. Um, uh, en nou ja, daar kwam, dat is een beetje de moraal van, uh, van het verhaal. Nou. Zeg maar, dus dat, je, dat je soms, als je aan het zoeken bent naar iets, dat het eigenlijk altijd al wel in jezelf zit. Aha, dus wel een hele mooie, uh, mooie uitgangspunt om uh, daar een liedje over te schrijven, denk ik. Ja. Ja. Uh, we gaan hem uh, maar even draaien, Dancing Dandelions uh, van Megan Fleur. Ja. Dancing Twee weken oud, eh, Jip. Het, het grappig is, in het telefoongesprek net... komt er dus een, gewoon ook uh, vet een nieuwe single van de Polyframes aan. Ja. Ja, dat, uh, dat wordt nog wat. Uh, ik ben er klaar voor, maar ik zie geen techneut. Dus ik uh, weet niet uh, waar die is uh, en of die nog ergens Helemaal is... Uh, weg. Ja, of die gestrand is op een, een of andere manier. Maar uh, ik, ik, uh, ik hoor, zie... Ik Hallo! Weet ik heb een beetje kijken of, ze, of er nog iemand deze kant op komt. Of er Ja, want anders dan, uh, ga ik nog even een, een, een plaatje draaien. Want uh, ja... Hey, hey. <laughs> Dat is wat, uh, Want uh, het is weer zover. We gaan uh, twee nummers horen waarvan één koffer, heb ik uh, begrepen. Um, uh, ik ben uh, nieuwsgierig uh, of de koffer het uh, eerst komt en dan het eigen gemaakte nummer of precies andersom. Wat, uh, wat uh, het is jouw feestje? Ja, he? het is wel precies andersom. Het is wel ja, precies andersom. Ja, ze sluiten is, af met een koffertje. Oh, met een, toch met de koffer wordt afgesloten ja, en ja. Uh, met, uh, met een eigen nummer beginnen we. Welke is het? Uh? Ja, dit is uh, onze ballad Don't Go en daar moeten we het straks nog even over hebben. Want dat is wel een interessant verhaaltje wat eraan vast. Oké, okay, nou, dat gaan we onthouden, maar gaan we het ja. zo even bespreken. En, en de koffer is, uh, neem ik aan, van Pink Floyd? Hij is inderdaad ja, Oké, okay, dan ben we, ja. ik ja. al genoeg. Dus ja. uh, hier is, uh, de, zijn de po nou, Polyframes twice the same. Ik word er helemaal gedol Ga, van. Gaat niet goed. Nee, nee, het nee. Gaat, wel, gaat wel goed. Ik kom er wel uit. this, even the slightest touch, it makes you flinch. So did you trust in me? Dat was uh, wel een heel bijzonder nummer. Volgens mij stond hij ook op album nummer 2. Absoluut. Ja, dat dacht ik al. Dus, uh, en dan is hij uh, de klassieker uh, Another Break in the Wall. Another Brick in the Wall, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, uh, maar uh, wordt dus nu uitgevoerd door Twice the Same. Richie en and Pes, allemaal. Maar hij klinkt natuurlijk totaal anders. Hij is heel anders. Heel, heel anders. erg anders. you Letten, want er was net een break en ik stond al in de neiging om te gaan dat klappen. Maar, maar ik wist dat er nog iets zou moeten komen. Ja, dus nice. uh, dus nice. uh, bij deze... Uh, another break in the wall van uh, de Pink Floyd. Maar nu uitgevoerd door Richie en Pes van de Twice The Same. Ja, um, nou, We gaan even leuk nieuwe muziek draaien. Tenminste, vorige week is die uitgebracht. Ja, Het was een dag... Nadat wij oh. de uitzending hadden gehad. Dat vond ik wel weer jammer, maar goed. Uh... Vorige week was ik er niet bij. Nee, maar goed. Ik uh, kan me niet meer herinneren. Maar is wel heel erg uh, mooi geworden. Noah Lorin. Met uh, de medewerking van Benjamin Froh. En het noemen dat heet Klaus. Some change. Been going out of my mind. Just wanna find some peace tonight. Take me out of here, out of here. Take me out of here fast. I've been doing it with the state of affairs. I've been waiting till I can go up again. Can't sit here anymore at the windowsill. Now, will you take me to the cloud? You wanna give me high? up and down, oh. take me to the sky, like going to the mountains, get me off the ground.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 you Van Holst, zoals die volheid heet: Follow You Down. En daarvoor Noah Lorin met het uh, nummer. Ja, wat was dat ook alweer? <laughs> dat ben ik ben gewoon helemaal kwijt. Goed bezig. Ja, lekker bezig. Moet ik het er weer bij pakken? En uh, mijn arme ziel uh, kan soms uh, dat allemaal niet uh, meer bijbenen uh, met, uh, met alles en nog wat. En zal ik het weten ook? Zal ik het weten ook? In ieder geval wat, uh, wat er is uh, gedraaid. Uh, en, en dat was dus Klaus. Ja, goed. Um, Fijn. De heren uh, Richie en Pes zitten tegenover ons. Uh, zeker. Hebben jullie het uh, beleefd, uh, dit uh, fijne intermezzo? Uh, ja, lekker. Ja, ja. zeker lekker. Ja. Absoluut. Smaakt het ja. nog meer? Het smaakt absoluut nog meer. Ho, want daar zei je wat over uh, oh. hey, net. Uh, dan don't moet ik nog eventjes, uh, ja. want, want, want, want daar had je iets over. Zeker. Vertel, zeker. vertel. Nou, het nummer wat we net speelden, Don't Go. dus is dus een twice the same nummer. Die hebben we geschreven met de band. Mm. Um, wij hebben tijdens de hele pandemie hebben we eigenlijk een idee ontwikkeld. Uh, wat we ja, een beetje hebben afgekeken van een andere band die we zagen. wat grotere band. Mm. Um, namelijk om een nummer van onszelf te coveren. Met ja. onszelf. Maar ook met heel veel andere muzikanten. Oh, dus we hebben mensen ja. uit binnenland, buitenland... een muzikantje of 2025 denk ik bij elkaar. Ja. En die spelen dus eigenlijk allemaal stukken van ons ja. nummer mee. Ja. En we zijn nu bezig met daar uh, de opname van te maken. Dus iedereen een, een plekje te geven in het nummer. Ja. En vervolgens komt er een videootje met allemaal van die splitscreens. Uh, oh, dus er komt een variant van dit nummer uit. Met heel veel mensen die we, die we kennen. Sommige heel goed, sommige wat minder goed. Hm. Uh, ja. Dus dat, dat wordt helemaal het gek. Ja. Dat is uh, heel bijzonder uh, kunnen dat uh, muzikanten zijn die gewoon in het muzikale circuit nu rondlopen... Ja, zitten er wel. ook uh, gewoon bekende uh, muzikanten inmiddels uh, die al doorgebroken zijn. Ja, uh, het zijn geen banners, maar er zijn wel mensen die gewoon in, okay. in de lokale scenes wel uh, ja, zeker wel in bandjes spelen. En, en natuurlijk ook gewoon optreden. Ja, ja. Dus uh, in een zekere zin wel bekend in de regio, maar het ja. zijn geen uh, Gerard Jolings. <lacht> maar die willen uh, nee. we ook helemaal niet. Dus dat wil maakt niet zeggen, uit. wil je dat erop? Nee, dat willen we ook helemaal niet. Dus we, we, we bereiken precies ons doel en precies ons publiek. Ja. Ze zat uh, van de week naar top op uh, Yeah te kijken of zo. En dan kwam uh, op een gegeven moment ook Gerard Joling als danser uh, voor in uh, bepaalde clips. Dat wil jij ook niet. Nee, nee, nee. nee uh, <laughs> blijf, niet dan, blijf dan weg. <laughs> uh, no uit. Ah, nou, uit. Ja, ja dat is een beetje een achterhaald uh, verhaal. Goed, um, cool. ja. Nou, ja. En, en, en eigenlijk ook nog iets. Misschien wil jij dat wel vertellen. Vertel, jij hebt, uh, jij hebt iets meegenomen, Pes. Ik heb iets meegenomen. Oh! We ja. ja, we hebben natuurlijk uh, dat is toevallig mijn, mijn verjaardag hebben ze opgehaald. Maar... Huh? Uh, we ze laten drukken en we zijn heel trots op. Uh. Oh, holy! Je, Je krijgt gewoon een vinyl. Kijk. De, de, de, ik heb je dat nog gezien in de laatste 21 jaar? Nou, ik weet niet wat het is. Je weet niet wat het is. Nee, nee ik hoop dat het intussen wel. Na drie jaar in de platenwinkel werken. Ah, Jip, <laughs> Jip staat in de platenwinkel. Dus ja, dus ik hoop dat ik ja, het Doe weet. een goed woordje dan leggen we hem neer. En dan, uh. Ja, nee, doen jullie zelf maar een goed woordje. Nou, is goed. Uh, via jou <laughs> doe ik het wel. <laughs> Sounds harder met gmail.com Kijk, salam.com. Nou, dan weten we dat. Uh, goed, um, ik dank jullie voor de komst. Bij jou ook. En uh, graag tot een andere keer. Weer. Ja, absoluut. Uh, en die keer die zal zeker komen, denk ik, uh, wat dat er gaat. Dat denk ik ook. Ja. Vorige week uh, hadden we deze primeur. Uh, Sammy stereo en 25th frame. En aangezien het uh, een behoorlijk uh, nummer is aan de tijd, gaan we hem ook nu erin gooien want hij duurt bijna acht minuten ja, uh, ja dan weet je dat uh, dat het nog wel even lang duurt Hebben hem helemaal uh, gedraaid. Deze van Sammy stereo Ik, uh, ik, ik, ik zit er af te vragen of we nog uh, zo'n hele mooie afsluiting uh, gaan doen. Volgende week de uh, Arthurs hier in de studio. Ja, ja, hebben we hebben weer live, uh, live muziek. Dus het uh, gaat helemaal goed uh, komen. En uh, ja, dan uh, is ook uh, het moment daar dat we dan eigenlijk uh, proberen in koor. En met z'n drieën. Tot volgende week. En het lukt ook nog, ja, ja, ja. ja. Dus, wat Heel toch? soepel. Ja, goed, maakt niet uit. Um, volgende week, dus uh, op, opnieuw deze, uh, deze waanzinnige radio show. Maar dan uh, met de Arters. Dus ja, gaan een, yes. gaan een uh, album uh, presenteren als het uh, goed is. Want het uh, tweede album van de Arters zit eraan te komen. Um, we sluiten af, want we hebben er nog eentje die we nog moeten draaien. En dat is van Rowan, want ze hadden er twee gedropt in anderhalve week tijd. Dus ja, wat dat er gaat, sluiten we dan met deze af. Het nummer heet Strange Beauty. Ik zeg, nou, volgende week spreken we elkaar weer, Jip. Ja? Oké, okay. doeg. Doei. for free